11 Uur Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 In Griekenland zijn het afgelopen jaar minder steekpenningen betaald dan in 2010. Maar corruptie kost het land nog steeds vele miljoenen. Dat zegt Transparency International. Volgens de organisatie werd er voor 554 miljoen euro aan steekpenningen betaald. Twee jaar geleden was dat 632 miljoen. Volgens Transparency International is corruptie diep geworteld in de Griekse samenleving. Ook worden er veel steekpenningen betaald voor medische behandelingen en voor bouwvergunningen. Het Surinaamse parlement komt vandaag waarschijnlijk niet meer toe aan stemmen over de omstreden amnestiewet. De behandeling van het wetsvoorstel is nog in volle gang. De stemming is waarschijnlijk pas morgen. Gezien de verhoudingen in het Surinaamse parlement is de kans groot dat de amnestiewet wordt aangenomen. Dan krijgt president Bouters amnestie als hij schuldig wordt bevonden in het proces over de decembermoorden. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zegt dat de wet haak staat op de internationale verplichtingen van Suriname. Ook de Afrikaanse Unie heeft sancties opgelegd aan het militaire bewind in Mali. De leider van de militairen, die op 21 maart een staatsgreep pleegden, mag niet meer naar het buitenland reizen. Daarnaast worden ze te goede bevroren. Gisteren stelde het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS al zware sancties in tegen Mali. Columnist J.L. Heldring stopt met zijn wekelijkse column in de NRC Handelsblad. De 94-jarige Jérôme Heldring schrijft in een brief aan de krant dat hij geen inspiratie meer heeft. Hoofdredacteur Van der Meers van de NRC noemt Heldering een journalistiek monument. Bij het aantreden van elke hoofdredacteur bood de columnist zijn ontslag aanschrijft Van der Meers. Maar steeds werd hem gevraagd zijn uitstekende column voor te zetten. Heldering begon zijn carrière bij de NRC, de nieuwe Rotterdamse Courant, in 1945. Van 1968 tot 1972 was hij hoofdredacteur en sinds 1960 schreef hij wekelijks een column. Donderdag verschijnt hij voor de laatste keer. Een vrouw van 80 heeft in de Amerikaanse staat Wisconsin een vliegtuigje veilig aan de grond gezet nadat de piloot, haar echtgenoot, onwel was geworden. De vrouw Helena Collins had wel eens vlieglessen gehad, maar in een ander type vliegtuig. Om haar te helpen met landen ging een ander toestel naast haar vliegen om instructies te geven. Zo slaagde Collins er in de Cessna zonder problemen aan de grond te krijgen. Haar man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij was overleden. Barcelona en Bayern München hebben de halve finales van de Champions League bereikt. Barcelona plaatste zich ten koste van AC Milan. Na de 0-0 in Milaan werd het in Barcelona 3-1 voor de Catalanen. Messi scoorde twee keer uit een penalty. Bayern München had uit al met 2-0 gewonnen van Olympique Marseille. In München werd het opnieuw 2-0 door twee doelpunten van Olic. Arjen Robben kwam in de thuiswedstrijd niet in actie. Het weer. Op veel plaatsen bewolkt met hier en daar een bui. Minima vannacht rond 4 graden. Morgen in het noorden bewolkt met kans op wat regen. Elders af en toe zon, maar later ook kans op een bui. Middagtemperatuur tussen 8 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. De dagen daarna wat droger, maar in het weekend weer meer kans op neerslag. Dit was het NOS Journaal. Succesvolle online business brengt je dichter bij je klant.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Mieke van der Weij. De Nederlandse Omroep gaat 100.000 euro betalen... aan de Nederlandse Postduivenhoudersorganisatie. Want als je nu npo.nl intikt, krijg je de laatste postduivenberichten te lezen. Maar dat is toch juist mooi? Postduiven, dat is toch een oorvorm van berichtgeving? Zonder hoor van die ton in deze barre tijden. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Ja, we gaan zometeen naar Den Haag, want minister Leers is weer in uh, opspraak geraakt over Mauro. Ja, daar is Mauro weer. Eerst zei hij dat Mauro terug moet aan het eind van zijn studie... maar nu zegt Leersweer dat hij het niet zo bedoeld had. Hans Andrégaard heeft het allemaal haarfijn uitgeplozen. De moslimbroederschap in Egypte gaat toch een kandidaat voor het presidentschap leveren. Wat betekent dat voor Egypte en voor die broederschap zelf? En Margot Onneker, de weduwe van oud-leider Erik Onneker, heeft zich uitgesproken. 84 is ze nu maar nog steeds overtuigd van de DDR-idealen. Haar boek Tour Volksbildung heeft in Duitsland al heel wat stof doen opwaaien. Ik ga erover praten met historicus Jacco Pekelder. En met Ben Bot, die zat wel eens naast haar aan tafel toen hij ambassadeur in Oost-Berlijn was. Was ze eigenlijk leuk gezelschap. En om vijf voor twaalf stappen wij in de taxi met Michiel Vos in New York. Nog wel in zo'n oude taxi. Maar binnenkort gaat dat veranderen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 3 april. Het gaat er niet meer om of het Afghaanse gezin Nuypzai zijn vader kwijtraakt, maar wanneer hij wordt uitgezet. De kinderen wachten het in spanning af. Wij kunnen daar niet tegen. Omdat hij nu weggaat met de stempel van oorlogsmisdadiger, ik vind dat niet eerlijk voor hem... Een gesprek tussen de burgemeester van Giesendam... die weigert mee te werken aan de uitzetting... en minister Leers van Asielzaken bracht geen verandering in de zaak. Nou, dat gesprek is volgens mij positief verlopen. Een heel plezierig gesprek. Helaas is in het dossier van de uh, familie Naipsaai uh, geen beweging. De buurt bereidt zich voor op de komst van de politie. Desnoods, desnoods, zeg ik, van, zullen we daar uh, in ieder geval voor gaan staan en uh, zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Minister Leers houdt vast aan zijn standpunt. Vader Naipsay staat te boek als oorlogsmisdadiger en mag dus volgens de wet geen verblijfsvergunning krijgen. Hij is helemaal geen oorlogsmisdadiger. En hij heeft het recht om dat te bewijzen. Hij heeft het ook bewezen. Maar niemand luistert ernaar. Wanneer dus de overheid heeft bewezen dat mijn vader een oorlogsmisdadiger is, dan beloven wij dat wij zelf met hem naar de vliegveld gaan om hem rij te zetten. Straks meer hierover vanuit Den Haag. Ongelukken in de bouw zijn van alle tijden, maar dat er nog steeds grove constructiefouten worden gemaakt, dat kan echt niet meer. Dat vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. U weet zelf, als u een boekenkast in elkaar hebt gezet en voordat u de achterwand erin zet, is dat een heel slap ding. Pas als je die versteviging aanbrengt, dan kan het, heeft het ook werkelijk draagkracht. Bij de bouw van een torenflat in 2010 in Rotterdam stortte de vloer van een verdieping naar beneden vlak nadat het beton was gestort. Vijf bouwvakkers zakten mee door de vloer en raakten gewond. En dit is maar één voorbeeld. Bij bouwprojecten worden steeds meer onderdelen uit handen gegeven en daarmee ook de verantwoordelijkheid. Bouwend Nederland weet dat eigenlijk wel. De kern van de zaken is wel dat het ingewikkelde zaken zijn... waar je met heel veel mensen moet samenwerken. Je moet die echt op manniveau, gewoon per man en vrouw... elke keer weer zeggen, vrienden, het is niet vanzelf... dat de collega op de bouwplaats zich aan de regels heeft gehouden. Dus controleer elkaar nog een keer. De initiatieven van de bouwsector zijn nog niet tot iedereen doorgedrongen. Dus een volgend ongeluk, daar kun je op wachten, volgens de onderzoeksraad. De bouwsector heeft op zich allerlei initiatieven genomen. Maar we constateren ook dat die initiatieven te weinig uh, doorwerking vinden naar de praktijk. In ieder geval, als het zo doorgaat, dan zal een volgend incident wel komen. En dit was te horen bij dj. Giel Belen op 3FM. Het gaat over de Haagse straatterrorist Jaël -ja Bla, Een ter plekke verzonnen personage. Maar PvdA-kamerlid John Leerdam kent hem wel.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 Dat was een beetje dom van hem. Maar goed, iedereen kan fouten maken. Hij heeft er een gemaakt. En hij heeft er, uh, tegen mij ook gezegd dat, die, dat hem dat spijt. En dan bieden we u nog even de oplossing voor de Griekse crisis. Uitgewerkt op een A4'tje door Jurre. En die is 11 jaar. Luistert u goed. Nou, dat alle Grieken hun in ergens inleveren, dan krijgen ze de drachmen. Die ergens gaan dan naar de regering. En de regering betaalt ze dan aan de bedrijf. wat ze aan hebben. Geen gek idee, vinden ze op de beurs. Nou, het is een heel goed idee. Misschien wel verrassend goed. Want hij durft te zeggen wat heel veel economen niet durven zeggen. Dat het beter is voor Griekenland om uit de euro te gaan. Het idee leverde Jurre een eervolle vermelding op... van de jury van de Wolfson Economic Prize. En een cadeautje. Ja, een kachtings cadeauband van Bart Smit de waarde van 100 te Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. De krant van morgen die is al ingekeken door Juri Stubinetski. De opiumwet moet worden aangescherpt... zodat de politie beter kan optreden tegen nieuwe drugs. Volgens Spits vindt een Kamermeerderheid de huidige aanpak ouderwets. Nu moet de opiumwet alsmaar worden aangepast... als er nieuwe drugs op de markt komen. De wet kent op dit moment een lijst voor softdrugs en een lijst voor harddrugs. Nieuwe drugs staan niet op deze lijsten en zijn daarom ook niet verboden. Initiatiefnemer van het wetsvoorstel, PVV Elissen, wil dat ze wel meteen worden verboden. Andere landen die het al zo hebben geregeld zijn Ierland, Oostenrijk en Nieuw-Zeeland. Bejaardenverzorgers die al eens voor diefstal zijn veroordeeld... kunnen tot frustratie van de politie in het hele land bewoners in zorgcentra blijven beroven. In De Telegraaf doen agenten hun beklag. Ze zijn boos dat de dieven een minimale straf krijgen... en dat de rechter vaak geen rekening houdt met het feit dat er een bejaarde is beroofd. Bovendien is er geen zwarte lijst van foute verzorgers. Dieven kunnen na het uitzitten van hun straf... dus gewoon weer aan de slag in een ander verzorgingstehuis. Zo kon een 32-jarige vrouw, die was veroordeeld voor een diefstal in Amstelveen... ook toeslaan in Amsterdam. Daar stal ze volgens agenten bergen aan sieraden en andere goederen. Met de trein naar Schiphol kan Russische roulette zijn... Eén kapotte trein of wissel en je vlucht komt in gevaar. De afgelopen twee weken was er vier keer zo'n storing, ook vandaag weer. Een spits vraagt zich af wat je als reiziger in zo'n geval het beste kunt doen. Volgens reizigersverenigingen Rover kun je de bus pakken... maar zet de NS die zelden in... terwijl de NS daar wel contracten voor heeft afgesloten. Reizigers die hierdoor hun vlucht missen... kunnen een claim indienen, zegt een woordvoerder. De NS laat desgevraagd weten dat reizigers bij verstoringen bij Schiphol... mogelijk individueel worden geholpen als ze een vliegtuig moeten halen. En dat is ook het geval als ze bijvoorbeeld naar een begrafenis moeten. We zijn met z'n allen bijna gewend aan het nieuwe pinnen. Volgens het Nederlands Dagblad vergeten steeds minder mensen hun pinpas uit het apparaat te halen. De krant deed een rondgang langs onder meer de Consumentenbond en Detailhandel Nederland. Het gebeurt heel soms nog dat mensen hun pas vergeten omdat hij nog rechtop in het apparaat zit. Gelukkig helpt de piep als de pas erin blijft zitten, zegt Detailhandel Nederland. De uitgevers van onder meer de Volkskrant, en de C-Handelsblad en het Financiële Dagblad werken aan een Spotify voor dagbladen. Een digitaal platform voor krantenartikelen. Volgens de Volkskrant kunnen mensen daarmee een aantal artikelen selecteren en daarmee hun eigen krant samenstellen. Dat zou vanaf eind dit jaar moeten kunnen. Een onderzoeker vertelt in de krant dat er een grote markt is voor die artikelen. Die markt ligt deels buiten de groep van de huidige krantenlezers, zegt ze. Hoe het programma er straks gaat uitzien, is nog niet bekend. Ook willen de betrokkenen niets kwijt over het prijskaartje... dat aan de artikelen hangt. Verder een aankondiging van de Volkskrant. Op de voorpagina staat morgen dampend nieuws, maar waar dat precies over gaat, wil de krant nu nog niet kwijt. Hmm. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Mm -hmm. far away. Ja, goed, van Miss Montreal. En die heeft de 3FM-schaal van Richter in de wacht gesleept. Want deze single was afgelopen jaar de meest gedraaide plaat op deze radiozender. En die schaal van Richter is vernoemd naar voormalig dj van de zender Wim Richter... die acht jaar geleden overleed. In Den Haag ophef over uitspraken van minister Leers... moet de bekendste Alzizel zielzoeker van Nederland Mauro na zijn studie nu wel of niet weg uit Nederland. Tijdens een werkbezoek aan Angola had Leers vorige week een gesprek met een journalist. Omdat niet duidelijk is of Mauro nu wel of niet weg moet, vroeg de Kamer of de minister hardop wilde voorlezen uit het transcript, de uitgeschreven versie van het bewuste interview dat Leers in Angola gaf. Mauro, u hebt niet helemaal de waarheid gesproken. Want u heette heel anders. U heette Ferreira en niet Manuel. Zijn geboortedatum was anders. En dus hebben wij gezegd. Nou, hij mag zijn studie afmaken. Journalist, en dan moet hij terug. Minister Leers, en daarna moet hij terug. Ja, Hans-Anderga in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Waarom is minister Leers nu weer in opspraak gekomen over Mauro? Nou, omdat de Kamer een uh, ander idee had... wat er vorig jaar, toen we de eerste versie van de debatten over Mauro hebben gehad... wat er toen uh, was afgesproken. Het was nu vooral die harde toon van minister Leers... waarin hij zei, en dan moet hij weg... waar de Kamer nogal uh, onaangenaam door uh, getroffen was. En ja, de Kamer denkt ook dat is eigenlijk niet minister Leers die wij dan horen... maar het is eigenlijk uh, de woordvoerder namens de PVV. Want die is namelijk hard op al deze punten. En dat is dan vooral de vrees bij het CDA. Ja, is dat de achtergrond van die ophef? Ja, voor een groot deel wel. Uh, Leers zit op een heel gevoelige portefeuille. Je kan zeggen dat al zijn dossiers heel sterk vervlochten zijn... met allerlei punten die belangrijk zijn voor de PVV. Bij Leers zie je echt PVV contra CDA. Leers is eigenaar van alle wespennesten, voetklemmen en gevoelige punten. Ja. Uh, denk nog eens even terug aan die discussie die we gehad hebben... over verwestende Afghaanse meisjes. Uh, ja. Dat waren zusjes die uh, nou echt helemaal Nederlands waren. Perfect Nederlands spraken van Lady Gaga, Hillel en noem maar op. Maar toch met hun ouders terug zouden moeten naar Afghanistan. Uh, van de PVV mocht dat allemaal. Uh, maar uh, de meerderheid van de Kamer die dacht er uiteindelijk anders over. Maar het was minister Leers die... Dat standpunt dat die meisjes wel terug moeten, toch heel lang uh, uh, verdedigde in uh, de kamer. Nou, dan uh, hebben we nog die vele regels op gebied van asiel en migratie, waar Leers tot dusver uh, te vergeefs mee Europa rondtoert om die regels aan te scherpen. En uh, ja, denk ook eens aan de Afghaanse man uit uh, landen waar de burgemeester niet wil meewerken aan de uitzetting van de vader van het uh, gezin. Nou, Leers die vecht nu uit met de burgemeester wie nu het uh, hoogste woord mag hebben of het laatste woord heeft in deze kwestie. Nou, je ziet dus keer op keer bij die agenda van minister Leers op zijn dossiers dat het botst, ook met het CDA. En vandaag was vast niet de laatste keer. Nee, want ook in het land zie je een Toenemende weerstand uit die CDA-achterbangen. Ja, en het zijn uh, deze keer niet uh, de leden of de bekende partijprominenten, maar het komt ook heel erg uit uh, het middenkader. Uh, 165 gemeenten die hebben inmiddels uh, uitgesproken dat ze niet willen dat minderjarige kinderen van asielzoekers uh, worden teruggestuurd. In de helft van die gemeenten, ongeveer de helft, uh, is die uitspraak gedaan met steun van het CDA. Uh, niet alleen de burgemeester van Gieselander... maar zo'n veertig burgemeesters... die hebben inmiddels gezegd dat zij niet willen meewerken... aan het uitzetten van asielzoekers. Zeker niet als ze al lang geïntegreerd zijn... in al lang wonen in Nederland. Nou, dat zijn dus uh, gevoeligheden... die zich ook weer concentreren bij het CDA. En uh, andere partijen die proberen die gevoeligheid ook te gebruiken. Uh, dat was bijvoorbeeld vanmiddag de reden waarom de Partij van de Arbeid... speciaal in het debat met minister Leers over Mauro... een oproep deed aan het CDA. Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid... die concludeerde dat in dat beruchte interview van Leers over Mauro... hij wel degelijk gewoon bedoelde dat Mauro terug moest... als hij klaar is met zijn studie. Hij is duidelijk geweest. Ik hoop alleen niet dat dat de duidelijkheid is die die Mauro te bieden heeft. En ik kijk ook naar de collega's van de CDA-fractie... die ook dit weekend nog hebben gezegd... wij gaan ervan uit, we hebben het vertrouwen... dat na afloop Dank. van zijn studie voor Mauro iets geregeld wordt... waardoor hij gewoon hier kan blijven. Dank. Voorzitter, ik zou willen dat ook dit misverstand met deze minister... op deze manier opgelost zou kunnen worden. Martijn Verdam. Raymond Knops van het CDA die wil publiekelijk niet al te veel druk zetten op minister Leers. Maar ja, in feite wil ook het CDA dat er een positief besluit valt uiteindelijk over Mauro. Maar het liefst moet zo'n besluit in redelijke stilte vallen. Want die mogelijkheid is bij de debatten in oktober vorig jaar heel duidelijk overgelaten. Wij zitten als Kamer niet in die positie. De minister zal dat moeten doen. Maar de minister heeft het debat in de Kamer van oktober heel goed verstaan. Dat heeft hij vandaag nog een keer bevestigd. Namelijk dat er een wens is in de Kamer. Een hele brede wens dat niet alleen een studievisum er voor ook kwam, maar daarna ook gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn op een eventueel langer verblijf. Maar inderdaad, formeel is het zo dat een studievisum altijd een tijdelijk karakter heeft. Dat is waar. Maar het feit dat ik het nu zo nadrukkelijk noem en dat ik ook in het debat, of in de aanloop van het debat daar uitspraken over gedaan heb, dat wat ons betreft het een heel duidelijke combi is van een tijdelijk studievisum met zicht op meer, dat is volstrekt helder. Ja, dat was uh, Raymond Knops hè, van het CDA. Ja. ja. Dat wordt dus extra spannend voor het CDA... wat er uit die uh, kantshuisgesprekken komt hè, over asiel en migratie. Dat is het zeker. Vooral als je bedenkt dat je wel kan aanvoelen... dat het voor het CDA wel lastig gaat uh, worden. Wilders heeft van tevoren bij die gesprekken al aangekondigd... dat hij juist op die dossiers een uh, scherpere koers wil, uh, wil gaan varen... in ruil voor toezegging, voor medewerking op al die andere terreinen... En CDA die dacht de afgelopen tijd wel van... nou, we hebben een nieuwe toekomstvisie. We gaan radicaal in het midden zitten. De grote lijnen, die hebben we weer helder. Maar ja, nu komt het erop aan. Nu moeten ze laten zien dat ze die nieuwe koers dan ook echt willen gaan voeren. Dus, Mieke, CDA's met moed gevraagd. Ja, en we zijn ook benieuwd naar dat dampende nieuws... wat de volksrond ons heeft beloofd over het Catshuis. Ja, uh, ik ben er ook erg ja, benieuwd naar. Okay. Ik kan er alleen maar naar gissen. Dus uh, ja, ja. ik zou zeggen, we moeten nog even tot uh, morgen ja, wachten. Precies, dankjewel. Goede teaser is dat. Ja, dankjewel. Hans Andringa. Dat was natuurlijk Bluff. En Bluff gaf vandaag een verrassingsconcert in de Ziggo Dome. Dat is een concerthal naast de Heineken Music Hall. Die is waarschijnlijk bijna klaar, want het publiek bestond vooral uit bouwvakkers die aan het werk waren. Op die manier wilden ze aankondigen dat ze hun twintigste verjaardag gaan vieren in die Ziggo Dome. Op 3 november gaat het gebeuren. En vanaf zaterdag kunt u daar kaartjes voor kopen. Gisteren werd bekend dat de Egyptische moslimbroederschap, in tegenstelling tot eerdere berichten, toch een presidentskandidaat zegt te zullen leveren voor de verkiezingen van 23 mei aanstaande. Arabiste Esmeralda van Boon, goedenavond. Goedenavond. Jij woonde jarenlang in Egypte. Uh, die Klopt. moslimbroederschap won dit jaar ruim de parlementsverkiezingen. En waarom wilden ze dan in eerste instantie geen presidentskandidaat leveren? Nou, ja, ze hadden eerst zoiets van: we moeten eerst een politieke partij. Dat mocht namelijk jaren niet. Ze waren alleen een organisatie en de politieke partij was verboden. En ze hadden zoiets: laten we dat eerst maar goed op poten zetten. En, en zorgen dat wij een, uh, een goede partij worden. En dan willen we niet in eerste instantie al gelijk de macht hebben. Maar ja, dat hebben ze toch veranderd. Nou ja, wat zou die partij op andere gedachten gebracht hebben? Nou ja, ik heb het vermoeden dat. Er zijn zo ontzettend veel presidentskandidaten al naar voren geschoven dat ze nu zoiets hadden, we hebben zoveel stemmen gehaald in het parlement... we kunnen nu eigenlijk niet achterblijven. Daarbij is er ook wat frictie ontstaan... tussen de moslimbroeders en, en anderen ook... En, en de militairen die aan de macht zijn. En um, wat zij zelf ook zeiden was... wij willen uh, wel alle doelen van de revolutie nog kunnen behalen. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar op het moment... dat we toch ook een presidentskandidaat naar voren schuiven. Ja, ja ze hebben het zo goed gedaan in die parlementsverkiezingen... dat ik denk van, ja, dat ze het nu ook uh, willen gaan proberen. Ja, ik, ik, ik heb hier een foto van, uh, van, van die man voor me liggen. <lacht> een beetje een ja. dik, dik hoofd en een grijze baard. Kairat el-Shater. Ja. Die hebben ze voor, naar voren geschoven. De vicevoorzitter. Wat is dat voor type? Okay, nee, het, is, ja. Nou ja, het is een zakenman, een miljonair. Um, hij heeft onder het regime van Mubarak uh, jarenlang vastgezeten. Hij um, is een belangrijke investeerder ook wel in de partij altijd geweest. Hij, er wordt van hem gezegd dat hij conservatief en pragmatisch is. Uh, daarbij ook een gematigd moslim zou zijn. En waar hij zelf over zegt dat hij de rechten van de uh, religieuze minderheden wil behouden. Um, er zijn mensen die dat tegenspreken, maar ja... We moeten, moeten gaan kijken wat, ja. de, wat dit gaat opleveren. Ja, denk jij dat hij geschikt is voor het presidentschap? Ja, ja, ik ik vind bezug. het lastig. Ja, heel diepe zucht <laughs> ja. inderdaad. Nee, ik vind ja. het zo moeilijk. Er ja. zijn zo ontzettend veel kandidaten. En, en, ja. um, hij neemt het op tegen Omar Moussa... de voormalige chef van de Arabische Liga... Die, ja. die veel bekender is. Maar de moslimbroeders hebben wel een heel erg groot draagvlak... onder het volk. Dat hebben we gezien in de parlementsverkiezingen. Ja. En ja, hij heeft wel heel veel geld om ook een goede campagne te kunnen voeren. Ja, en ja. hij uh, heeft ook gestreden. Hij is als politiek uh, activist he, heeft hij vaak vastgezeten onder het regime van Mubarak. En dat, dat pleit dan in hey. deze zin wel voor hem. Ja, jij zei chef van de Arabische Liga. Is er ook nog meer kandidaten? Ja, heel veel. Er is ook, uh, oh. ik geloof afgelopen vrijdag, een salafist uh, naar voren geschoven, uh, uh, Abu Ismail. En die. Uh, uh, heeft ook behoorlijk wat aanhang. Uh, en de, dat kan ook nog wel een reden zijn geweest... voor de moslimbroeders om te zeggen... Nou, die salafisten hebben ook iemand naar voren geschoven. Die hebben 25% in het, uh, van de zetels in het parlement gehaald. Eigenlijk iets wat men niet had verwacht. Want zij mochten helemaal niet bestaan... onder het regime van Mubarak. En zijn redelijk groot geworden. Uh, dat ze hebben gezegd... nou er moet ook nog maar een tegenhanger van komen. Um, en dat zijn wij dan. Ja. Maar uh, die moslimbroederschap is heel erg groot. Ik denk... Denk je dat dit nou een unanieme keuze is? Of, of, of zijn er ook verschillende kampen? Nee, er zijn absoluut verschillende kampen. Um, Oud-leiders van de moslimbroeders, uh, onder andere Habib en Akef... die, die vinden dit een uh, niet zo'n verstandige keuze. Mm -hmm. Omdat zij ook zeggen, hiermee kun je ook uh, je geloofwaardigheid onder het volk uh, ondermijnen. Want we hebben steeds gezegd, wij zullen in de eerste uh, presidentsverkiezing... geen kandidaat naar voren schuiven, omdat we eerst uh, mm -hmm. onze zaken op orde willen hebben. En de jongere generatie um, in de moslimbroederschap, die willen meer veranderingen. En die zeggen ook dat deze uh, al um, dat hij te veel hiërarchie weer wil en, en te conservatief zou zijn. Dus het is absoluut niet een uh, unaniem keuze geweest. Nee, en zou dat nog tot een scheuring kunnen leiden? Nou, er waren al afgelopen jaar of jaren eigenlijk al wat, wat fricties in de, in, de, in de partij of toen nog organisatie. Uh, tussen de jongeren en de oude De uh, jongeren wilden veel meer hervormingen en ik denk dat dit wel wel uh, ervoor kan zorgen dat dat misschien wel wat meer gaat doorzetten. Het is gewoon niet een homogene groep nee. en daarbij zijn er ook verschillen in uh, ideologieën die in die uh, in die groep zitten. Nou ja, een, een moslimbroeder, president en een meerderheid in het parlement... dat zou wel leiden tot een enorme invloed uh, van die nou moslimbroeders. Ja. En da daar zijn natuurlijk de progressieven, maar ook het Westen... waarschijnlijk niet zo blij mee. Nou, en ook nog een, een meerderheid in, de, in het panel dat de uh, grondwet moet gaan vormen. Dus er zijn op zoveel verschillende fronten inderdaad... dat zij een meerderheid hebben... dat uh, er nu ook al wel geluiden zijn vanuit het Westen en andere landen... Uh -huh. en ook vanuit de religieuze minderheden in Egypte... die zich daar zorgen om maken... Maar als je kijkt naar hoeveel stemmen ze hebben gehaald... is er toch wel een heel erg groot draagvlak onder het Egyptische volk... voor de ideeën van de moslimbroeders en dus voor de moslimbroeders. Ja, maar het is toch denk ik niet dat gevoel van democratie... dat zo heerste tijdens die revolutie. Nee, er zijn ook al is het al formeel mensen... misschien wel zo. Ja. Nee, dat klopt. En er zijn ook al wel mensen die hebben gezegd... van ja, dan zijn we van een dictatuur, van Mubarak... gaan we nu misschien wel naar een uh, dictatuur van de religie. En daar zijn mensen, uh, verschillende mensen wel wat huiverig voor... van wat zal dit uh, gaan opleveren. En, maar kijk, mensen die nu gaan stemmen en hebben gestemd... die hebben eigenlijk jarenlang, en sommige mensen niet anders... geleefd onder een dictatuur. En dat, dat heeft ook tijd nodig om dat ook wel um, te leren natuurlijk. En ja, wat, als dit wel is wat het volk zou willen en als dat ook uitpakt zoals ze dat zouden willen, dan moeten we dat zien. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen daar nog wel teleurgesteld in raken, omdat het misschien niet helemaal uitpakt wat de beloftes waren. Ja, en, en men is natuurlijk toch ook bang voor een radicaal islamitisch uh, beleid, invoering van de sharia. Is, is, hè? Dat, ja. is dat terecht? Of dat terecht is. Um, ja. Ja. Nee, toen de salafisten 25% uh, haalden in het parlement, had ik wel zoiets. Oh. De moslimbroeders hebben altijd gezegd dat zij niet uh, per se een invoering van de sharia zouden willen. De salafisten daarentegen wel. Ja. Maar of ze dat erdoor zullen krijgen en of, of dat ook een punt is waarop ze nog steeds veel stemmen zullen halen, weet ik niet. Maar het is wel, ik, ik kijk wel een beetje terug naar Egypte, waar ik inderdaad heel lang heb gewoond. Van, ja. Het is wel heel erg veranderd. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ja, heb je nog veel contact met mensen daar? Ja, absoluut. En er zijn ook verschillende vrienden van me en kennissen van me die zich daar ook wel echt zorgen over maken, waaronder kopten, waaronder uh, links en liberalen die zeggen: waar gaat dit heen? Ja. Wat gaat hier gebeuren? Dit is nooit onze bedoeling ook geweest van de revolutie. Nee. Maar goed, stel dat die salafisten uh, zouden scheuren. Wat is het risico daarvan? Als Salafisten. Nou ja, jij zei, er is veel onenigheid in, in, in die grote groep ook over de, deze presidentkandidaat. In, in de, de Moslimbroeders, ja, dan zou je ja. kunnen krijgen dat er nog inderdaad verschillende uh, partijen misschien uit opstaan. Of dat er verschillende uh, kleinere versnipperde organisaties komen uit die Moslimbroeders. Al moet ik wel zeggen dat ze redelijk goed georganiseerd zijn. Ja. Maar er zijn al wel wat afsplitsingen en er zijn ook al wel mensen ook uitgezet. Dus dat, ja. ja, het kan wel betekenen dat er meer, meer meningen komen. En dus ook meer verschillende groepen. Ja. En wat denk je, hoe groot zal de kans zijn dat uh, deze moslimbroeder daadwerkelijk president wordt? Ja, hij heeft een, een, een best wel een groot... Als je kijkt naar de Moslimbroeders ze hebben een groot draagvlak. Deze man heeft daarbij de financiële middelen. Dus uh, ik denk wel dat hij een kans kan maken. Ja. En worden het eerlijke en vrije verkiezingen? Uh, nee, alweer een zucht. Ja, alweer een zucht ja, inderdaad. Man. Nou ja, omdat, omdat met de parlementsverkiezingen leek het zo. En, en we hopen er natuurlijk allemaal op. Maar of dat ook echt zo is of mensen inderdaad niet worden omgekocht... om een bepaalde stem uit te brengen, dat is afwachten. Dat is wel gebeurd met de parlementsverkiezingen. Ook al leken die vrij, um, vrij en open te zijn. Um, maar dat is nog wel het systeem wat er toch nog wel een beetje in het land zit. Dat is jarenlang zo gegaan. En dat is ja. moeilijk om dat in één keer uit te roeien ook. begrijp ik. Hé, hey, dankjewel uh, Esmeralda. Van Boon. We, we volgen het met belangstelling en jij natuurlijk ook. Ja, ja graag gedaan. Ja, ja uh, we gaan zo meteen uh, muziek laten horen van uh, Wolf Bierman, uh, de Stasi-ballade. En dat, uh, dat doen we omdat we straks gaan praten over een, uh, een boek van Margot dus ik dachten, nou, we moet even bijpassende muziek hebben. Moeten luisteren, ja, niet, het, niet het hele lied hoor, maar het begint ontzettend leuk. Menschlich, voel ik mich verbonden met den armen Stasihonden. die bij sneeuw und regen gussen. muurzaam auf mich achten müssen. Ja, Jacob Pekelde, goedenavond. Goedenavond. Dat zijn toch mooie teksten, hè? Ja, prachtig. En uh, ja, hij was dus ontzettend communistisch eigenlijk. Maar, Wolf de ja, ja. maar de DDR wilde niks van hem weten. Hij was dus dichter en zanger en uh, was er heel lang... Mocht hij niet meer in het openbaar optreden in de DDR. Niet omdat hij te links was, ook niet omdat hij te rechts was. Maar hij was gewoon te eigenwijs communistisch. Hij ja. had gewoon zijn eigen idee over hoe het communisme er eigenlijk uit zou moeten zien. Ja. Niet met Bonsen, uh, met grote partijbazen. Ja. Maar gewoon uh, ja. op een democratische manier. Ja. Ja. Maar goed, dit is een, een, een enorm humoristisch nummer. Ja, We laten ja, het even ja. een stuk horen. Ja. Ja. Ich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee- und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder. Witze leisen Flüche auf dem Klot in der Küche, Brüder von der Sicherheit. Ihr allein kennt all mein Leid, ihr allein könnt Zeugnis geben, die mein ganzes Menschenstreben, leidenschaftlich zart und wild, unserer großen Sache gilt. Worte, die sonst wären verschollen, band ihr fest auf Tonbandrollen. Und ich weiß ja hin und wieder, singt im Bett ihr meine Lieder. Dankbar rechne ich euch an, die Stasi ist mein die Stasi ist mein Äckermann. Mich nachts alleine mal müht aus meinem Bierlokal und es würden mir auflauern irgendwelche Groben Bauern, die mich aus was weiß ich für Gründen schnappen vor der Tür. Sowas wäre ausgeschlossen, denn die grauen Kampfgenossen von der Stasi würden wetten mich vom Mord und Diebstahl retten, denn die westlichen Gazetten würden solch Verbrechen wetten. Ulbricht in die Schuhe schieben, was sie ja besonders lieben. Dabei sind wir Kommunisten, wirklich keine Anarchisten. Terror, individueller ist nach Marx ein grober Feller. Die stalin ist was will ich mehr. Mein getreuer Leib, mein getreuer Leid wächt her. Nach Bemerkung und Zurück Doch ich will nicht auf die Spitze treiben meine Galgenwitze. Gott weiß, es gibt Schöneres als gerade eure Schnauzen. Schönere Löcher gibt es auch als das Loch von. Die stasi beladen, want hij het echt nog veel ja. langer van Wolf Bierman. Ja, uh, in de studio, u hoorde hem al even, Jacco Pekelder, historicus aan de Universiteit Utrecht en DDR-kenner. En zometeen heb ik ook nog Ben Bot aan de lijn. Ja, het gaat dus over Margot Onneker. Er is vandaag een boek verschenen. Ja. Ze heeft ja. het niet zelf geschreven, maar ze heeft het uh, ja, verteld aan een uh, publicist, Frank Schumann. Het boek heet Volksbeeld Volksbildung. 250 pagina's. En het is een uh, al een. Uh, ja, een boek dat stof deed opwaaien hè? In, uh, in Duitsland. Ja, ja. Hoe oud is ze ondertussen? Ja, uh, 94 geloof ik. Hè, 84 ik 80, dacht ik. Oh, ja, is het zo nou? Ja, nee, natuurlijk. Ja, ja, sorry, nee, 84. Ja, ja, ja, ja, maar ja. goed, uh, we, we hebben een fragment van haar. We, laten even, we gaan even naar haar luisteren. Tijdens de viering van 20 jaar Val van de Muren. Es gibt zurzeit in Deutschland einen großen Feldzug gegen die DDR, gegen die sozialistische DDR. Es gibt keine Talkshow, es gibt keinen Film, es gibt keine Nachrichten, wo man nicht also die DDR in Misskredit brennt. Aber es ist ihnen nicht gelungen. 50% der Ostdeutschen sagen, wir leben schlechter im Kapitalismus. We hebben een mooie tijd geleefd in onze DDR. En ze kunnen doen wat ze willen. Het is niet toed te maar meer... Ja, wat zei ze? Ja, ja, ja een, een beetje veel kort? Duits, hè, een Ja, ik vond trouwens die Wolf Bierman, die zingt zo duidelijk. Dat kan ja, je gewoon volgen. Maar uh, ja. wat zei ze in dit kort fragment? Ja, eigenlijk zegt zij... Uh, ja, kijk nou eens naar die enquêtes in de DDR of in de ex-DDR dan. Dat wijst toch eigenlijk uit dat nog steeds de helft van de mensen de DDR veel beter vond dan West-Duitsland ja. of de, het Duitse systeem of het de democratische Duitsland. Uh, ja, en de, dus zij probeert eigenlijk haar gelijk te halen. En dat nog, hele boek is ja. uh, één grote poging om haar gelijk uh, nog eens te halen en te zeggen: bijvoorbeeld het onderwijssysteem. Ze was minister van Onderwijs heel lang in de DDR vanaf de vroege jaren 60. Ze probeert heel erg te zeggen: kijk hoe wij het onderwijssysteem in de DDR hebben opgebouwd. Dat is gewoon geweldig. En dat zie je nergens anders in de wereld. Alleen de vinnen hebben ons voorbeeld overgenomen. En ook het socialisme. Dat is nergens anders zo geweldig geweest als in de DDR. Ze blijft dus eigenlijk vasthouden aan haar ja. oude idealen. Dat komt wel vaker voor bij WDBC. Inderdaad. Dat huwelijk tussen haar en Honneke. Dat was een, een moedje hè, destijds. Dat was een moedje. Ja. Ja. Honneke, die oude boef. Die was, nou, hij was toen een jonge boef. Maar die was nog getrouwd. toen. En hij was ook al voor de tweede keer getrouwd. In nog, in nog geen vijf. Ja, en dit was de derde keer in een jaar ja. of zes, zeven tijd. Dus het was een, een beetje een ondeugend baasje op jonge Ja, maar jonge zou het leeftijd. van haar nog geen opzet zijn geweest om in de buurt van de macht te komen? Dat nou, kan natuurlijk ook, hè? Ja, ja, dat is natuurlijk niet te bewijzen, maar dat vermoeden heb ik wel een beetje. En het en image kleeft ook wel heel erg aan haar. Daar moet je natuurlijk ook altijd een beetje mee uitkijken. Het is zo makkelijk om zeker op een vrouw zo'n stempel te drukken dan. Maar uh, het image kleeft aan haar dat het ontzettende carrière uh, vrouw was. Ze was ook heel kil en cool. Uh, kwam ze over in ieder geval hoe ze thuis was het zal misschien veel leuker zijn geweest. Maar ja. een beetje een strenge, strenge juffrouw. Nee, echt een onderwijzeres wat dat betreft. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, ik heb aan de lijn uh, oud-minister Ben Bot. Dag meneer Bot, Goedenavond. Ja, U was van 1973 tot 1996 de eerste Nederlandse ambassadeur in Oost-Berlijn. En u heeft uh, Margot in uh, die periode ook uh, ontmoet, hè? Ja. ja hoe, vond u haar een, een charmant uh, type? Nou, laten we zeggen, het was uh, tussen de vele DDR-vrouwen was het bepaald een verkwikkende verschijning, okay. <laughs> omdat ze er tenminste een beetje fatsoenlijk uh, uitzag. Hoe zagen die uh, anderen er dan yeah. uit? Nou, uh, als u in de DDR op Aardappelen en Kool bent opgevoed, uh, dan waren de dames uh, toch van iets omvangrijkere uh, ah, ja, ja. uh, postuur dan uh, Marco Honecker, die inderdaad uh, de fijne de reputatie had van kil en koel. Maar het was natuurlijk een uh, buitengewoon interessante vrouw, Ik bedoel, mm. dicht bij ja. de macht. Ja. Uh, inderdaad uh, zeer actief, uh, naast haar man en met haar man samen... toch eigenlijk het uh, ja, intellectuele en het, uh, het machtsduo uh, van de DDR in die tijd. Ja. ja. ja. En uh, toen u haar uh, ontmoette, was, hij toen, uh, was dat als minister of was het als vrouw van... Want ze is ook minister geweest, hè? Ja, ze is 35 jaar minister geweest. En heeft dus een enorm stempel gedrukt op de DDR. Omdat als je natuurlijk toen minister van Volksbildung, zoals dat heette, van onderwijs was. dan had je natuurlijk veel meer dan een huidige minister van Onderwijs. eigenlijk macht over het hele, wat zal ik zeggen, het impregneren van jonge mensen. Met het communistische gedachtegoed. Ja. Uh, dus je had een veel grotere greep uh, op uh, ja, wat mensen dachten. en uh, hoe ze de wereld bekeken. Mm. en hoe ze dus als het ware het leven ingingen. Ja. En daar maakten ze uh, ruimschoots gebruik van. zoals ook uh, uh, dit boek bewijst. Ja, u zei net. Uh, ze zag er beter uit dan die andere vrouwen. Mm. Was ze ook een interessante gesprekspartner dan die andere vrouwen? Ja, nou, daar heb ik uh, niet zoveel van meegemaakt. Oh. Want ja, het, zeg, over het algemeen. ontmoet je dergelijke mensen bij, van die uh, grote uh, gala-bijeenkomsten. Vooral uh, als er bezoeken waren vanuit andere Oostbloklanden. En dan uh, waren natuurlijk de diplomaten daar ook bij aanwezig. En dan kon je wel even een praatje maken, maar dat uh, ging toch niet zozeer inhoudelijk. En bovendien hadden wij natuurlijk niet zo gek veel belangstelling voor nee. het, uh, onderwijs. Overigens heel aardig dat u Bierman liet horen, want die ja. heeft het natuurlijk ook nog meegemaakt. Uh, want uh, bij Cox Habema die toen uh, in Oost-Duitsland uh, zat in de DDR, die had uh, vaak avondjes uh, waar ze dan uh, de fijn, de, de intellectuele bovenlaag van de DDA uitnodigd. En daar heb ik ook uh, de heer Bierman nog oh, mogen ontmoeten. Ja, het is een mooi lied, hè? Ja. Dat is een prachtig lied, ja. En uh, wat vonden de Oost-Duitsers van haar? U zei het was een kille vrouw. Was ze wel populair? Uh, nee, ze was niet populair. Uh, maar ja. zoals uh, vele uh, uh, topministers uh, en leden van het Politbureau. ...was het eerder een soort van uh, ja, eerbiedige vrees... Uh, ...omdat je nooit ja. wist uh, wat ze precies allemaal gingen, gingen uitspoken. Ja. Uh, dus het was meer uh, inderdaad uh, een soort angst. Wel ja. gemengd uh, met uh, bewondering... ...want het was natuurlijk wel een uh, buitengewoon krachtdadige vrouw... ...en iedereen wist dat ze samen met Honneke. ...dus toch bepalend waren voor het intellectuele klimaat in de DDR. We en niemand wist precies hoeveel invloed ze op Goddenker had... ...maar iedereen vermoedde dat dat toch wel uh, een, een, een hele grote invloed was. Ja. Weet u wat haar bijnaam was? Nou, ik noemde haar altijd de Iron Lady van de DDR. Nee. Maar plaatsen. de lila draak. De lila draak. De lila draak ja, draak. ja nou. omdat ze paarse haar had. Ja, ja, had ja. ja, ja. Dat wit geverfd haar, of blond geverfd ja, haar... waar een ja, beetje een ja. zweem van blauw doorheen... Ja, eh, ja, ja, precies. dus een beetje goedkope kleurspoeling, ja. blijkbaar. Goed, ja. <laughs> uh, uh, meneer Pol, ik ga nu even terug naar Jacob Pekelder. Ja, ja dank u wel. Uh, luist, Luister ja. u nog mee, als u dat uh, prettig ja, vindt? Ja, uh, uh, Ja, die, uh, die, uh, die, dat zo'n vrouw zo veel uh, uh, politieke uh, invloed had... Mm -hmm. was dat uh, bijzonder in de DDR? Nou, het was natuurlijk wel een communistisch land. En in communistische landen uh, zie je wel dat er altijd in ieder geval een aantal vrouwen zijn... Uh, die, uh, die al um, um, zeg maar een prominente rol spelen. Maar het was wel bijzonder omdat zij uh, wel echt omhoog gevallen was. Ze was een, justitie, een minister van Justitie, was ook een vrouw uh, al heel lang in de DDR. Maar verder was zij uh, echt, echt... En dat is ook niet uh, ten onrechte, want ze was uh, razend intelligent. Dus uh, ze is al als, als twintiger opgestoomd in de partij. En ze was... Uh, ja, moet ik even snel uitrekenen. Maar ze was met een jaar of 30, 35 was ze minister van Onderwijs. Ja. Dus dat is natuurlijk hyper jong. Het is wel zo dat na de oorlog zie je wel dat wat meer voorkomen dan, dan tegenwoordig bijvoorbeeld. Maar uh, het was toch heel bijzonder. Ja. Uh, ja. Je zei net al, ze was uh, enorm overtuigd van die socialistische heilstaat. Ja. En ze was er ook van overtuigd dat hij ooit terug zou keren. We hebben een fragmentje uit 2009. Glauben ze dat de socialisme nog maar weer komt? Of is er met de DDR ondergegaan? Nee, die komt weer. Ook in Duitsland? Waarom niet in Duitsland? Mm -hmm. Ja, ze gelooft er dus nog steeds in. Ja, wel... ja, je is... ziet in dat ja. boek ook, dat is hartstikke leuk. Uh, dat boek, uh, ik zal het niet aanraden aan iedereen om het te kopen. Nee. Maar als je geïnteresseerd <laughs> bent in dit soort dingen, moet je het wel kopen. Maar uh -huh. het aardige is dat ze aan het eind van het boek, eigenlijk die journalist, moet ik, moet ik de eer gunnen. Uh, daar wordt ineens een, de, de studentenleider, vrouwelijke studentenleider van de opstandige studenten in Chili, Anno Nu, wordt er in een soort portretje even naar voren gehaald. Camila Vallejo heet zij. En um, daar moet je dus eigenlijk inzien: hè, dat is volgens mij de bedoeling van de maker van het boek, dat dat dus een nieuwe Margot Honecker is die uh, om te beginnen bij Chili, zal ik maar zeggen... de wereldrevolutie wel uh, over de wereld zal, uh, zal verspreiden. Dus het socialisme zeg maar een nieuwe kans uh, gaat geven. Dus uh, er zit in dat boek ook... Uh, heel iets van, van inderdaad van, van die boodschap van het socialisme is nog lang niet dood. Uh, uh, ik zou bijna zeggen: Pas maar op. Het komt er uh, uh, niet uh, vandaag, maar gisteren alweer aan. Uh. Ja. Want zij woont nog steeds in Chili, hè? Zij woont in Chili. En doet ook. zij nog iets actiefs om die ideeën uit te dragen? Nee, dat niet. Nee, nee, nee. ze is gewoon heel actief uh, op het internet. Uh, niet zozeer ja? nou, nou, nou, ging toch voor uh, ja, internet. Ja, ja, dat is zeker. Dat is ook, ik, ik dacht ook dat was een van de verrassingen van dit boek. Ik had echt gedacht dat het een. Uh, een wegkwijnend oud uh, weduurtje was. Uh, en dat, en dat, uh, sla dat slaat eigenlijk achteraf nergens op. Maar dat, dat beeld uh, krijg je heel snel. Uh, um, uh, omdat je je natuurlijk ook niet met alle details van de DDR-geschiedenis kan bezighouden. En zij is geparkeerd in Chili. En dat was het dan voor mij. Ja. Maar nee, ze, blijft, ze blijkt toch een, een veel vitalere dame. Met veel meer... Ja, ideeën die ik voor het grootste deel afkeur, maar wel uh, um, um, interessante, intrigerende ideeën. En ook met een wil om haar beeld in de geschiedenis, haar, hoe zij in de geschiedenis zal gaan, Ze staat natuurlijk toch relatief dicht bij de dood zal ik maar zeggen, ja. om daar echt een, zelf nog even een stempel op te drukken... en het niet te laten gebeuren dat alleen de, ja, de kapitalistische pers zeg maar, daar, daar bepalend in wordt. Nou, dat, dat, dus die regie neemt ze gewoon toch nog steeds ja, echt heel, ik... heel erg in eigen handen? Ja. Ja, ja meneer ja. Bot, dat is toch opvallend hè, dat, dat voor deze vrouw van in de tachtig? Ja, nou, maar ik denk dat een, mm. iemand die zo lang aan de macht geweest is en zo'n stempel gedrukt heeft op het hele gebeuren in de DDR zeggen dat niet zo snel opgeeft. En zoals u ja. zelf al zei... Ja. ze is nog steeds diep overtuigd... van het gelijk van het communistische systeem. En dat zet ze ook uit in dat boek... heel helder uiteen... dat het de bedoeling is... dat de mens gevormd wordt... ...van jongsbeen ja, af in die communistische leer. Dus dat ze dat nu nog steeds gelooft, dat begrijp ik best. En dat pleit eigenlijk wel voor Want dat betekent dat ze niet opportunistisch was... ...maar echt geloofde ja. in dat communistische regime. En dat ze geloofde dat de mens ja, daardoor ja. een beter wezen op aarde werd. Ja, en, uh... Waarom zou het nou zoveel stof toch hebben doen opwaaien in, in, in Duitsland? Want ja, in, in wezen staat er dus niet echt in. Ja, ja, in Duitsland is er nu wel een wat soort nieuws in. De, de, je ziet dat de ex-communisten of de communisten, uh, mensen die vroeger in de DDR belangrijk waren, ook Stasi-mensen, zich aan het organiseren zijn, al een paar jaar lang, om eigenlijk het beeld van de DDR weer, weer te kunnen bepalen. En inderdaad, dat verhaal... Op te hangen, voortdurend, gevraagd en vooral ook ongevraagd. dat toch 50% van de mensen op minstens terugverlangt naar die DDR. Een soort linkse of mm -hmm. SED, of, of communistische nostalgie, eigenlijk die zich probeert door te zetten. En ja, daarvoor is dit boek ook weer een bijdrage aan dat debat. Mm. Zou het vertaald worden, denk je, in Nederland? Maar, nee. Nee, nee, maar goed. Het wel het ik... maar niet doen. Nee, maar, nee? <laughs> maar jij hebt het toch wel met plezier gelezen? Ja, ja, ja, ja zeker. Okay. Ja. Hartelijke dank, uh, historicus uh, Jacob Pekelder, voor je komst naar de studie. En hartelijk ook, uh, meneer Bolt, hartelijk dank voor uw bijdrage. Hartelijk dank. Ja.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 And charge the people a dollar. And a It took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got Till it's gone Ja, Big Yellow Taxi, deze keer gezongen door de Counting Crows. Het is vijf voor twaalf. New York krijgt een nieuw model taxi. De grote Amerikaanse bakken die er nu rijden, de Ford Crown Victoria, hebben afgedaan. En ze worden vervangen door een klein busje van het Japanse merk Nissan. Speciaal voor ons is Michiel Vos in een New Yorkse taxi gestapt. Dag Michiel. Dag. Ja, Je zit nu in een taxi die uh, gaat verdwijnen. Uh, is dat een gemis? Ja, dat is een gemis. Want elke New Yorker en elke toerist kent de New Yorkse taxi... waar je een beetje half onderuit hangt in een soort netkalslederen bank. Een enorme bank met je hoofd een beetje op de achterkant. En je kijkt tegen die lelijke plexiglasplaat aan... die tussen jou en de bestuurder zit. En je hangt zo'n beetje ondersteboven... en kijkt half hoog het raampje uit naar de wolkenkrabbers die voorbij glijden. Ja, dat is echt New York. Ja, maar ik begrijp dat er in die nieuwe Nissan een panoramadak komt. Dus dat wordt alleen maar beter. Het wordt eigenlijk alleen maar beter, maar de New Yorkers willen daar nog niet aan. De New Yorkers, onder leiding van de burgemeester, hebben al over deze taxi, de nieuwe taxi, gezegd... dat het een beetje lijkt op een soccer mom suburban van. oftewel een soort busje dat is gemaakt voor de in Suburbia wonende hockeymoeder. Dat is nou niet specifiek ja, stoer New Yorks. Maar goed, we moeten eraan geloven, de Crown Vic gaat eruit en wordt vervangen door de Nissan NV200. Ja, en dat betekent dus voor het eerst een niet-Amerikaans merk. Ja, een niet-Amerikaans merk, Nissan dus... die speciaal voor de New Yorkse taximarkt die taxi gaat maken. En dat zijn er dus 13.000. En dat is een enorme markt, want 600.000 mensen nemen per dag de taxi in New York. Dus het is een gigantisch contract voor Nissan. Dat hebben ze gewonnen in een prijsvraag, zeg maar... met veel onderhandelingen en gedoe... en specifieke voorkeuren van de New Yorkse taxicommissie. En daar hebben ze allemaal aan voldaan. En nu krijgen we dus dit busje met inderdaad een daklicht... waar je dus meteen naar boven kan kijken. Ja, het zal voor die chauffeurs toch ook wel even wennen worden, denk ik, hè? Kan je, ja, mij... je ja, kan je mij je chauffeur heel even geven? Of course, I'm ja. going to hand you the phone. Ja. ja. Hello. Hello, Mr. cabdriver. Uh, Cab Driver. This is uh, Mieke van der Wijf from Holland hier. Uh, are you going to miss this car? You talking to me? You talking to me? You talking to me? <laughs> nou, vreemde, vreemde, onaangepast type, uh, Michiel dit. Ja, Mieke, hier ben ik weer inderdaad. Ja. Aangepast, maar hij sprak tenminste Engels. Ja, dat is waar. En de meeste taxichauffeurs in New York zijn natuurlijk uit Irak, Afghanistan of het Eritrea. En die praten nul Engels. Ja. Dus dit viel nog mee. Ja. Hey, en uh, wanneer moeten alle taxis zijn vervangen? Uh, dat moet gebeuren vanaf volgend jaar, 2013. En dan in de komende vijf jaar worden alle 13.000 taxis er langzaam uitgehaald... en vervangen dus door de nieuwe taxi. Ja. En waar ga je naartoe nu? Ik ga nu naar het Meatpacking District, oh, zoals ja. alle uitgaande New Yorkers. Maar ik moet uitleggen waar het is, want hij praat dan wel Engels, maar hij weet natuurlijk niet waar het is. Oké, okay, veel plezier. dankjewel Dag, Michiel Vos. Ja, dag, tot snel. Ja, dat was Michiel Vos. Morgen is er weer een oog. We zijn aan het eind gekomen. En dan zit hier Clary Pollack. Goedemiddag, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit ist Radio 1.